1 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe rechtszaak tegen Volkert van der Graaf wordt deels achter gesloten deuren gehouden. Zijn gesprekken met de reclassering blijven vertrouwelijk. Van der Graaf wilde de hele zaak uit de openbaarheid houden. Het wil van der Graaf weer laten opsluiten, omdat hij zich niet zou houden aan de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke vrijlating. 80% van de apotheken en 90% van de huisartsen hebben te maken met patiënten die de zorg niet kunnen betalen en die zorg mijden. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Max onder honderden artsen en apothekers. Patiënten halen bijvoorbeeld hun medicijnen niet op omdat die te duur zijn. Een op de vijf huisartsen geeft wel eens medicijnen gratis als patiënten geen geld hebben. Op de Maas bij Graven kunnen weer binnenvaartschepen varen. Vanochtend mochten schepen weer door de sluis als ze niet te zwaar beladen zijn. Vorige maand werd de stuw bij Graven stuk gevaren, waardoor het waterpeil in de Maas flink zakte. Door, over, door plaatsing van een tijdelijke dam bij de kapotte stuw is het waterpeil weer wat gestegen. Woningbouwcorporaties moeten toch huizen gaan verhuren aan mensen die eigenlijk te veel verdienen. Dat adviseert het planbureau voor de leefomgeving. Mensen met een modaal inkomen hebben grote moeite om een huis te huren. Ze komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. En een woning in de private sector is vaak te duur. Mensen die roekeloos rijden en een ernstig ongeluk veroorzaken... moeten zwaarder worden gestraft, vindt het Fonds Slachtofferhulp. Uit onderzoek van de Universiteit Tilburg blijkt... dat rechters roekeloosheid steeds minder vaak laten meetellen bij de straf. In het onderzoek zeggen veel slachtoffers van verkeersmisdrijven... dat ze vinden dat de daders er te makkelijk van afkomen. In Tilburg is een internationaal gezocht lid van de Italiaanse maffia opgepakt. Volgens de Italiaanse justitie gaf hij leiding aan een criminele organisatie die op Sardinië handelt in cocaïne en ecstasy. Hij zat in Tilburg ondergedoken, zaterdag werd hij gearresteerd toen hij naar buiten ging om boodschappen te doen. Het weer nog, grijs, het is 1 tot 4 graden, later wat, motregen, ijzel of sneeuw en bij temperaturen rond het vriespunt kan het verraderlijk glad worden. Dit was het Verkeersupdate.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 Politieposten Schellingbringer in straat. Ja, Berkema, wijst er een hand, jong? Wat? Een tijdbom bij Paul Sowieso, zo, zo, dat is een goede vangst, jong. Zeg, wat sta je er nou mee? Wat? In telefooncel. Hij monde de jaren. Nou, dat is hij goed opgelost, Berkema.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 Nee, je komt ook niet hier zo, maar dat ding. Nee, je blijft op je post. Ja, daar kan je wel zenuwachtig verbonden... maar daar hebben we allemaal niks aan, Bargema. Maar, jong ik loop één risico als jij, hoor. Want ik heb uiteindelijk de verantwoording in de zaak. Kijk eens, Bergerman, als dat ding onder je arm ontploft... moet ik toevallig op matje komen, de commissaris, niet jij. Nou goed, vertel mij nou eens een Bergerman.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 Ja, iets voor mezelf, hoor! Ja. Toch kan niet om lachen. Ja, nou moet je toch eens één ding van mij aan maar De snelste manier om promotie te maken bij de politie is... ...is altijd hartelijk te lachen om de grapjes van je superieur, jong. En dat zijn vele andere bedrijven ook zo. Maar goed. Vertel me nou eens even, ...of er ook iets anders op staat. Iets van serie serienummer of zo, met een letter erbij.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 X. Ja, Bakema, ik heb de X hoor. Zeg wat voor nummer stond er ook weer achter. Zijn Er is één moment. 1. Dat heb ik maar Bakema, daar waren een paar bladzijden uit het boekje. Nou joh, dat is een hele goede. Ja, deze splinters.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 Die vier schroepen dient men los te draaien... met een anti-magnetische schroevendraaier... met een handvat op nijlobasis. Ja. Ja, hij die wie niet bij. Ja, Bakema, dat duurt toch met een kwartje? Ja, dat kan je veel verteld Bakema, maar zo slecht is nou ook weer niet bij de politie. Pak dan een dubbeltje. Ook niet in de voering.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 Nou, nah, heb zeker op gang.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 ja EN De oudste droom van elke man, uh, nummer van Jan Smit... gezongen door mijn uh, zoontje Sven. Uh, nou, al jaren geleden opgenomen, dit trouwens. Uh, uh, ik ben even uh, naar het liedje van de Sidekick aan het zoeken... en terwijl ik dat doe, draai ik eerst nog eventjes... Uh, ja, wat anders, want anders dan valt er zo'n stilte, hè? Angel <lacht> of Mine. Frank Duval is dit. Even terug te komen op onze uh, discussie zojuist over uh, Nederland en zo. En uh, uh, of je hier al dan niet moet blijven als je bepaalde gedachten over onze cultuur hebt. Uh, mijn visie over nationalisme, dolly. Want in mijn visie begint nationalisme gewoon al eigenlijk. Uh, Achter de deur van ons veel te duur gehuurde kamertje of uh, de voordeur van onze woning. Want immers, wij uh, uh, bepalen zelf binnen die woning hoe wij leven, uh, waar, waar, waar we van houden, hoe we de boel inrichten. Uh, wat we het liefst doen binnen, binnen, uh, binnen de muren van ons huis. Uh, dat willen we ook nog wat delen met anderen, maar dan bij voorkeur met, uh, met mensen waar je dan... Waar je dan uh, ja, gelijk, gelijkwaardig mee, mee kan leven. in de zin van dat ze dezelfde interesses hebben. van dezelfde dingen houden. Nou ja, ik kan er tientallen voorbeelden noemen. Dus eigenlijk het nationalisme. op microniveau, zeggen ze dan, kleinschalig. ja, dat begint al thuis. En dan. Uh, uh, als je dat dan nationaal ziet. we hebben natuurlijk grenzen nodig. om de eerste plaats om, uh, om zaken beheersbaar te houden. maar die grenzen bepalen ook dat de cultuur die wij nastreven, de gewoontes die we hebben... en de dingen die we het liefst doen, onze normen en waarden... dat, dat die bewaakt kunnen worden binnen die grenzen. Daar zijn eigenlijk grenzen voor. Het is gewoon puur ook een logistiek doel wat ze hebben. Dus wat, wat, wat vind jij van dat idee wat ik heb... dat nationalisme eigenlijk al achter je voordeur begint? Um, nou, ja... Uh. Ja, wat moet ik daarvoor zeggen? <laughs> Daarover val je me even mee. Want ja, want, oh, ja. Uh, ja achter, achter je eigen voordeur uh, heb je natuurlijk je eigen wereldje. En het ja. gaat natuurlijk om het wereldje, inderdaad zoals jij zegt, wat binnen onze landsgrenzen valt. Ja. Want daar gaat het dan over ja. als uh, Rutte zo'n opmerking maakt. Ja. En, um, ja, het is natuurlijk heel moeilijk om het wereldje van achter je voordeur... Tuurlijk moet je dat proberen te integreren... in het wereldje wat valt binnen de grenzen van je land. Ja. En, uh, maar ja, daar, daar komen nou juist de botsingen. Omdat er een heleboel deuren zijn waarachter wereldjes uh, uh, leven... die niet passen in, in uh, de nou, ja. binnen de grenzen. De, dus de figuurlijke grenzen ja. binnen de... Uh, uh, uh, praktische grenzen van, van ons land. Ja. Nou ja, en, en, en daar gaat dan het, het, het, het hele hot item over, natuurlijk. En, uh, mm -hmm. Ja, want ja. Ik, ik, als je het over racisme hebt, kijk, als je, als je, uh, we hebben dan vaak uh, koppelen het dan mensen met een donkere huidskleur of zo. He, vooral in Amerika ook. Hè, blank en zwart en zo. Die tegen elkaar ingaan. Maar racisme heeft volgens mij ook meer te maken... met het gedrag van mensen als de huidskleur. Want als je donkergetinte mensen hebt... Dan nou, kun je, je zeggen je van racisme ja... Racisme wordt pas racisme als je een groep... een ja. culturele groep veroordeelt... Ja. Uh, uh, op, op, op bepaalde gedragingen yes. en uh, cultuur, culturele eigenschappen. Ja, en is het, is het gedrag, ik, heb, he? ik heb het idee dat dat in Nederland nou niet zozeer speelt vanaf de Nederlanders naar, uh, die, uh, uh, uh, naar andere culturen als wel andersom. Ja. Dat andere culturen zich niet kunnen verenigen met onze cultuur en dan denk ik als, als Rutte zo'n opmerking maakt van ja dan moet je inderdaad weggaan. Want als jij naar een land gaat... en de, cultu de heersende cultuur daar staat jou niet aan... ja, ga dan weer lekker uh, naar een ander land toe. Ja. En uh, dan heeft hij gewoon helemaal gelijk. Ja. Ja. Nou, dat, ja. Nou, ik ben blij dat ik... Kijk, eigenlijk sluit het wel aan op wat ik zeg. Wat jij, wat ja, je... nou, zo is het ook. Ja. We wij, wij hebben onze grenzen... en daar moet niemand overheen gaan gewoon... En natuurlijk verandert een gemeenschap altijd. Dat, daar ja, thuis, ontkom je niet aan. Thuis, thuis verandert het ook. ook ja, dat, ja. Dat, dat is inherent aan allerlei ontwikkelingen die zich voordoen. Hè? Thuis komt dat omdat je kind gaat puberen. Ja, dan krijg je toch weer te maken met heel andere grenzen als wanneer je kind kleutert... of uh, als, als een van de ouders ziek wordt... dan krijg je ook weer te maken met heel andere grenzen. Ja. Of als ze familieomstandigheden wijzigen. Dus natuurlijk, uh, dat heet evolueren. We, we zijn constant in beweging... en constant verandert een samenleving. Dat hoort ook. Uh, als, als we onze Nederlandse samenleving uh, afspiegelen... ten opzichte van een jaar of 50, 60 jaar geleden... ja, jeutje, wat is er dan niet veranderd? Ja, met of zonder inbreng van andere culturen. Ja. Dat zou sowieso veranderd zijn. Daar ontkom je niet aan. Dat kan niet anders. Maar, maar ga niet willens en wetens... aan onze cultuur lopen schroeven. Uh, om, omdat je vindt dat de cultuur... die je meebrengt van je eigen land... zou moeten overheersen in het land... waar je voor gekozen hebt om naartoe te gaan. Dan ben je verkeerd bezig. Ja, dat heeft ook uh, alles met macht te maken natuurlijk. Precies. Want dan gaan we met andere normen te waken krijgen. En met andere... Uh, uitgangspunten. Ja, nou, ik denk, ik denk dat ik er maar eens een boek over ga schrijven. Ik kan er een boek over schrijven, als ik het zou willen. Maar ik, denk, <laughs> ik denk dat ik het maar eens ga doen ook. Ja, wie weet, joh. Wie weet? <laughs> okay. uh, stukje muziek weer, hè? Ja, want, uh, je hebt weer wat lekkers uitgezocht, zie ik. Ja, ja. Smoky. Yes, yes. yes. As you turn and you look my way oh, Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, daar volgt hier een kleine update van het regionale nieuws van 23 januari alweer. Nog een weekje zit deze maand er alweer op. Het gaat snel, mensen. Uh, gisteren is er een uh, schaapje door het ijs gezakt op de Kleverlaan in Haarlem. Gelukkig uh, waren de hulpdiensten op tijd om het arme dier uit de sloot te halen. En uh, hij is weer op zijn pootjes terechtgekomen, gelukkig. Dan heeft de recherche een onderzoek ingesteld... na een geweldsincident aan een woning aan de Beatrixstraat in Halfweg. Uh, zondagmiddag heeft een 41-jarige man uit Halfweg... zijn dochter ernstig verwond en daarna zichzelf om het leven gebracht. De politie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld. En de dochter is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis... en haar moeder is bij haar... In de nacht van zaterdag op zondag is tijdens een vechtpartij aan de Zoetestraat in Haarlem een agent gewond geraakt. Ook drie andere betrokkenen raakten gewond. De politie zag een groep vechtende mannen en besloot die uit elkaar te halen. De agenten wilden vooral een man beschermen die op de grond lag en die werd geslagen door de overige mannen. De politie moest geweld gebruiken bij het ingrijpen en daarbij, daarbij kreeg een agent zelf enkele klappen. Uiteindelijk kwam er gelukkig toch een einde aan de vechtpartij. Een 29-jarige Haarlemmer is hierop aangehouden... en de andere verdachten wisten te ontkomen door weg te rennen... in de richting van de Lange Margareta-straat en de Nassau-straat. Drie slachtoffers bleven achter. Zij zijn voor Letsel aan het hoofd overgebracht naar het ziekenhuis... en hebben inmiddels alle drie aangifte van mishandeling gedaan.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 Er zijn nog een aantal plekjes vrij om uw spulletjes te verkopen. En opgeven kunt u doen via de website rommelmarktzandvoort De toegang tot de markt is gratis. En u, vindt de theater, u kunt de markt bezoeken in Theater de Krocht in Zandvoort van 10 uur ochtends tot 4 uur middags. Zondagnacht is er op de boulevard Barnaar een jongeman aangehouden met zijn auto. Rond drie uur werd de auto met de jongeman gestopt... bij het tankstation voor een algemene controle. En uit die controle bleek dat hij nog een straf open had staan. Over de aard, omvang en aanleiding van de straf is niets bekend. De politie houdt trouwens de laatste tijd... ook meer geplande en ongeplande verkeerscontroles... in Zandvoort en omgeving waarvan hij wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden. Dan nog even het bericht vanuit Velse Zuid... waar vanochtend een heel bijzonder ongeval heeft plaatsgevonden. Terwijl een vrouw met draaiende motor haar autoruiten aan het krabben was... ging haar voertuig er vandoor. Omdat de wagen in de versnelling stond terwijl ze stond te krabben kwam de auto toch in beweging. Vanaf de parkeerplaats ging de auto de stoep op, reed een paaltje omver... en vervolgens stak de auto de straat over en reed verderop nog een paaltje omver... en daarna kwam de auto tot tegen een lichtmast tot stilstand. Gelukkig raakte niemand gewond. Tot zover het regionale nieuws. We gaan we over naar de weersomstandigheden zoals die zich voordoen in onze regio... met name natuurlijk ook in Zandvoort, Dolly. Ja, ja. Ja, het is vandaag de hele dag bewolkt gebleken en gebleven. En dat terwijl we gisteren zo'n heerlijke zonovergoten zondag hadden. Maar goed, het blijft droog en bij nog altijd weinig wind... stijgt de temperatuur naar een graad of drie. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt... en mogelijk valt er lichte winterse neerslag met kans op lokale gladheid. De temperatuur daalt iets onder het vriespunt. Morgen zijn er wolkenvelden, maar gaandeweg de dag komt ook de zon af en toe tevoorschijn. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het in de middag een graad of 2-3. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Want zit ik hier achter mijn mengpaneel, want Dolly heeft gewoon een soort spel over mij uitgeoefend, ja. <laughs> waardoor ja. ik, ik kan me nauwelijks meer bewegen, ik ben helemaal... <laughs> ja, maar lekker nummer of niet dan? ja nou, helemaal top. Ja, helemaal toch? Top. Ja, helemaal <laughs> mijn ding, hoor. Ja, heerlijk, heerlijk. Uh, Maar ik neem toch maar een tequilaatje erbij. Oh, dat vind ik ook wel. In de Sunrise. Ik heb een citroen in mijn zak zitten, dus okay. dat komt mooi uit. Eerst een beetje zout, geloof ik, op je hand. Hè? Ja, ja, ja. En dan, ja. Uh, ja. ja. to nooit gedacht dat ik daar nou zoveel applaus zou krijgen op mijn liefduit. <laughs> ja, nee, fantastisch. The Health Freeze Over, zo heet het album. En ook de, de gelijknamige video die te koop is van de Eagles. Mm -hmm. uh, met daarop uh, al het uh, prachtige repertoire live gespeeld. En daar heeft u zojuist van mee kunnen genieten. Ja, Fantastisch. Het blijft uh, een prachtige band, hè. Fantastisch, inderdaad. Yeah. Uh, Elvis, die heeft ook uh, uh, dat swingt als een godgieter. Moet je horen, Dolly. Moet je horen. Ja, ik ga luisteren.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 wat jaartjes geleden, toen het nu nog opgenomen is, maar hè. Ja, zo... lekker, hè? Ja. Ik geniet, ik geniet daarvan, hè? Maar ja, daar kan natuurlijk. Ik van nou, genieten. Ja. En nou hopen we gewoon maar dat onze luisteraars er ook van genieten. Ja, dat zal toch wel. Dat denk ik wel. Jawel. Dat denk ik wel. Ja. Ja. Dit is ik ook wel, ja. wel zo'n mooi nummer. The Family of the Year. Let me go. I don't wanna be your hero. En zo heet het dan nog, Hero.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 werd gezongen door de Family of the Here. Dolly, heb je nog uh, dingen uh, uh, te melden aan de luisteraars waarvan je zegt... dat ben ik nog vergeten, dat wil ik nog eventjes roepen? Nee hoor, nee. nee. Niet speciaal? Nee. Hm, nou, <klies rolling> uh, uh, ga je vanmiddag nog wat leuks doen? Of zeg je nou... Uh, oh jee, uh, ga je ja. vanmiddag nog wat leuks doen? Nee, nee, ja, hoort, uh, gewoon dingetjes die, uh, die gedaan moeten worden, boodschapjes. Oh, uh. allemaal praktische zaken? Ja, ja. Hondjes lopen... Maar, uh, ja, oh ja, je hebt wel schattige hondjes hoor. Want ik zie ze wel eens ja. op Facebook erbij komen. Ja, ze zijn heerlijk uh, stel. Ik zag, ik zag Lea met, met die hondjes in, uh, om haar hals. En toen uh, werd er door jou geroepen: van... Uh, dat is de manier waarop je bond moet dragen. Ja, nou, maar zo is het <laughs> toch ook? Ik bedoel, uh, ja, dat, dat is een. We hebben net, net een, uh, een pupje erbij. En, ja, uh, ja die, die, die heeft dus de gewoonte inderdaad. om bij Lea helemaal naar boven te klimmen. En dan gaat hij het liefste in de nek zitten. Oh, of je, op de nek. Uh, ja. Maar dat is zo koddig. Ja, en dan leuk. denk ik, ja, weet je... Anderen die doen ook een bondje om hun nek... maar dan met een uh, doodkopje eraan. En uh, mm -hmm. ik vind dit veel uh, leuker om te zien... zo'n levend hondje ja, die ja. dan op je nek gaat zitten. Zo dat hoor meestal, je het te dragen. Het is wel forse bondjes, hè? Ja, dat ja. is ook zo. ja. ja, ja. Maar, ja, leuk. Zijn ze erg speels, die hondjes? Of, uh... Uh, eentje wel, die ja. andere wat minder, want die is inmiddels acht jaar. Maar die begint ja. een beetje alweer op te leven. Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Maar die hele, dat, dat beestje wat je er net bij hebt. Ja. Is het niet zo dat hij je, dat je door de kamer loopt te rennen en vliegen en zo? Ja, zeker wel. En overal knaagt hij aan. Iedere tafel is van hem, alle mandjes, alle nou, stoeltjes. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. We moeten... Maar daar zit je niet mee, want dat... Uh... Nou ja, want nou, dat ja niet voor een als gekocht, ik het niet. zie, dan, uh, dan uh, zeg ik wel dat hij dat niet mag doen, maar... Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, je ja. moet ze wel opvoeden, he. al heel jong hè. He. Ja, ja, en streng zijn en consequent. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Dat ja. je, en, en ik denk dat ik te weinig oplette uh, om. Nou ja, we zien wel waar het schip komt. <lacht> <wordt. lacht> we gaan wat gezellig draaien van Fleetwood Mac. Everywhere. Het begint heel sprankelend met belletjes. Ook de belletjes onder het ijs, kijk uit mensen, want uh, hier en daar is het nog zwak hoor, dan kan je er zomaar doorheen knallen. Schaatsen op natuurwijs. De winter is nog niet om. Er kan er van alles gebeuren in februari ook hoor. Kan je me horen? Ik roep You uit je I'm Je weet dat ik een beetje laat ben. Ik weet niet wat ik Ik een beetje luider. Ik even schreeuwen. Ja, de ja. telefoon gaat. Ja, ja, ja. Neem jij me van dan uh, ga ik nog ja, ja. wat muziek draaien. Is het er Oh, nou, daar ja, gaan ik Gaat hij meteen live in de uitzending? Ja, ja dan, gaan we, dan gaan we meteen live hoor. Ik moet hem eventjes... Uh... ja is... Dag Joop. Even niet. <laughs> ja, je bent live in de uitzending nu Joop. Je ontkomt oh. ont er gewoon niet aan. Ja, nou, dit is ook niet erg. Maar we waren een nee, beetje ongerust, want we, we, we belden een aantal malen. Joop ja. zal toch niet gevallen zijn of ja, zo? Ja, maar ik was niet in de gelegenheid om de telefoon op te nemen. Nou, maken. kan altijd gebeuren. gesloten, ja. ja. hè? Ja. <laughs> Joop, we hebben nog zo'n minuut of drieënhalf kunnen we met elkaar praten. Ik geef het woord aan Dolly. en Misschien dat je het nog op de valreep ons nog een beetje kan bijpraten. Nou, dus wel, nou, ja. wel erg weinig, hoor, charles. Kan je zo snel praten en zo snel wat zeggen? Nou, even de belangrijke punten, hoop van het weekend dan. Nou, praten kan ik wel. mooie expositie in het museum. Daar ben ik bij geweest bij de opening. Prachtig. Moet je absoluut gaan zien. Van Mondriaan tot met Dutch design. Heel erg mooi. En ja, dan gisteren dat concert. Je bent er zelf bij geweest. Van het Heemstees Silvermanage Orkest. En het was geweldig. Wat een orkest is dat. Ongelooflijk. Ik kon helaas niet uh, in de tweede helft uh, nog erbij zijn... maar ik neem aan dat jij daar ook van die tweede, tweede deel ook genoten hebt, Dolly. Het was fantastisch. Het, was fantastisch. Ja, ja. Het tweede deel uh, kwam een, een, een hoboïst speelster... en er was iemand ja. in de zaal die een compositie had geschreven... wat gespeeld ja, dat, werd. Ja, dat die, met... die, die componist was aanwezig. Dat hoorde ja, die, die is ook natuurlijk naar voren gehaald. Uh, zijn naam werd niet genoemd, vond ik wel erg jammer. En het, het tweede deel van het Heemsteeds Philharmonisch werden elf uh, uh, liedjes gespeeld van uh, Tcha, uh, Tchaikovsky. Uh, uh, elf composities moet je dan zeggen, hè? Ja. Uh, uh, en kort, dus lekker afwisselend ja. en uh, up tempo ja, is, af en toe. Geweldig, geweldig. Het is, het is een super orkest, laat het mogelijk ja. zijn. En ja. Uh, ja, voor mij mogen ze volgend jaar weer de, de eerste uh, zijn bij het uh, Concert van het jaar. Ja hoor, ja, ja, ja, ja. ja, wat ook nog een verrassing was, was dat uh, Maria Eldering, de eerste violiste van het Heemstijds Philharmonisch Orkest, ja. een solo gespeeld heeft. Perfect. Ja, ja, vond ik ja. erg leuk om mee te maken. Dus, nou, ja. het, was, uh, het was ook goed bezocht, hè? Ja, zeker. Het zat, uh, zat zo goed als vol. zo goed als vol, ja. ja. Nou, ik heb ervan genoten in ieder geval. En, uh, ja, ik, ga er ik ook. ga graag weer naartoe. Ja ja, ja, ja, ja, ik ook. Zeker weten. Nou, en dan moet je nog even gaan genieten in het Sands Museum, hè? Ja. Daar moet je echt naartoe. Dit is ontzettend mooie tentoonstelling. Prachtige mooie uh, foto's ook van twee ja. zandvoorters. Nico ja. Thomas en van Irma de Jong. Ja. Prachtige foto's hier helemaal in dat... Uh, ja, en Udo Geisler, moet ik ja. ook zeggen. Udo, die, uh, die heeft, is uh, gastconservator geweest. Ja. Samen met, uh, met Lieslotte de Jong. Lieslotte, zeg ik het goed? Nou ja, Lieslotte in ieder Ja, oké. Okay. Ja, daar hangen ook foto's van. En ook ja, en uh, hun werk is ook wel bekend van, uh, van Facebook, hè? want zo af en toe posten ja. ze nog wel eens wat. En een prachtige, ja. prachtige foto's inderdaad. Dus. Nou, je moet hier moet terecht gaan, gaan kijken. Het ja. is echt een hele mooie, prachtige, mooie uh, expositie. Er okay. hangen ook gebruiksvoorwerpen. Allemaal in de stijl van Mondria. Mm -hmm. En Dutch Design. Dus uh, ja, de stijl, zoals dat dan heet. Hè? De stijl met de hoofd. Nog okay. drie kwart minuten, Joop. Dan komt het nieuwste weer in. Dus, dus, uh, We gaan nou. het maar afsluiten, hè? Het was oh, ja. kort, maar krachtig. En uh, ja. toch fijn dat je nog even terug hebt gebeld, uh, Joop. Ja. En uh, ja, dat blij dat je uit die uh, kamer bent uh, kunnen komen. Ja. Uit die uh, escape room. Dat kan ik van harte aanbevelen. <laughs> Oké, okay, nou, ik durf het niet. <laughs> Soms heeft er een attractie bij, een wereldattractie bij. Ja, het, het, het, het moet wel Joop, iets geweldigs zijn, hè? Ja, nou, we lezen er alles over in de Zandvoortse Courant, neem ik aan. Ja, we komen we Ja, oké. Okay, we gaan het lezen hoe je het gehad hebt, Joop. Ja, perfect. <laughs> hey, okay. en ik hoop dat we elkaar volgende week maandag weer spreken. We doen ons best. Goed. En, ja, um, het, zoals ik al zei, uh, het werk gaat voor het meisje. Zo is het. Dag Joop. En, hoi, hoi. Dag Joop, bedankt. Hoi. Dag, joe.